Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn na schiet wel zitten er kogelgaten in auto's. De aanleiding voor de schietpartij in Rotterdam is niet bekend. Het sporenonderzoek loopt nog en er komt een buurtonderzoek. Enkele honderden vluchtelingen die zijn gestrand aan de Grieks-Macedonische grens... hebben een betoging gehouden. Ze riepen dat ze hulp nodig hebben en dat de grens open moet. In de grensplaats Idomeni wachten 4000 mensen... tot ze kunnen doorreizen naar West- en Noord-Europa. Er zijn veel gezinnen met kinderen bij... In ruim 100 Europese steden zijn vandaag betogingen om de vluchtelingen te steunen. Winkeliers willen af van de hoge parkeertarieven in stadcentra. Detailhandel Nederland vraagt in een brandbrief aan gemeenten om het parkeergeld af te schaffen of fors te verlagen. Volgens voorzitter van Woerkom houden hoge parkeertarieven mensen weg uit de winkelgebieden en leidt dat tot leegstand. Onderzoekers zetten vraagtekens bij die redenering. Volgens de Erasmus Universiteit komen mensen graag winkelen als het winkelaanbod aantrekkelijk is treinmachinisten op het traject bij Dalfsen, waar dinsdag een treinongeluk was, krijgen begeleiding. Als ze dat willen, rijdt er iemand mee die opgeleid is om mensen na een ongeluk bij te staan, zegt vervoerder Arriva. Dinsdag botste een passagierstrein op een hoogwerker die bij Dalfsen een overweg overstak. De treinmachinist kwam om het leven. De afgelopen dagen is de verongelukte trein weggetakeld en is de spoorlijn gerepareerd. Arriva verwacht dat er morgen weer treinen rijden.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 Ik heb de bol. alle raassen zijn weer vol. Ja, kijk eens naar buiten, Albert Jan. En dan krijg je gewoon de oh. bol. Het oh. is wel een beetje frisjes toch, hoor. Dat valt wel een beetje tegen. Maar Verder lekker weer in Zandvoort. Ik zeg zandvoort een goede middag. En welkom bij CFM. We zijn er weer met Zandvoort op zaterdag tussen 2 en 5 uur. En als eerste plaat naar het we weer van 2 uur anderazes. En ik heb de zomer in mijn bol. Heb ja, je dat ook? Nou en of, met muziek. En als ik naar buiten kijk, het zonnetje schijnt. Het is heerlijk fris, het is geweldig. Het is gezellig in het centrum van Zandvoort. Zandvoort bruist, zou ik maar weer zeggen. Zo is het. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Je, wederom, goedemiddag. Ja, terwijl er weer heerlijk gereest wordt op het circuitpark Zandvoort. Met name de Short Rally. Is de Kids Adventure Week uh, inmiddels ook helemaal in volle gang uh, begonnen en in het centrum met een raceauto's op het Raadhuisplein... en de hulpdienstenpresentatie op het Badhuisplein... en vele, vele andere activiteiten voor de jeugd... gaan wij wederom drie uur live Zandvoort op zaterdag presenteren. Allereerst even het volgende. Om kwart over drie gaan we bellen met Daisy Correa... Correa want die geeft morgen... we hebben vorige week ook al even aandacht aangeschonken... die geeft morgen een concert in de krocht. En dat heeft alles te maken met de Fado, de ook wel de blues uit Portugal genoemd. We gaan even kijken hoe de stand van zaken is... met betrekking tot de voorbereidingen... en wat de gasten morgenmiddag... tijdens deze speciale Fado-concert kunnen verwachten. Dus met wie kan je dat beter doen dan met de zangeres zelf. Dus we gaan ons rond de klok van kwart over drie bellen met Daisy Correa. En die gaat ons daar alles over vertellen. Verder hebben we natuurlijk standaard de evenementenagenda rond de klok van half 4. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want zoals gezegd, Zandvoort bruist weer van de activiteiten. En wellicht dat er een activiteit bij is waarvan u zegt... hé, hey, daar wil ik graag even heen. Dan kunt u dat gelijk even noteren. Blijft het weer zo of wordt het anders? Dat hoort u allemaal rond de klok van half 3. We hebben het dier van de week wederom in de aanbieding. En het is nog steeds Bux. Bux is echt op zoek naar een thuis. En wellicht dat hij na deze uitzending een thuis vindt. Uh, het gedicht van de week, dat wordt nog even puzzelen, want ik heb er drie liggen. Oh, ik ben benieuwd. Dus we, mogen even, we gaan even selecteren, zoals het zo mooi heet. Maar goed, liefhebbers van het gedicht van de week, uh, wees gerust. Rond de klok van kwart voor vijf is het weer zover. SV Zandvoort is deze week vrij, dus we hebben geen voetbal. Maar we gaan natuurlijk straks wel even kijken van, uh, hoe de stand van zaken is in de, de ranglijst. En zeker met name ten aanzien van de periodetitel die SV Zandvoort inmiddels heeft veroverd. Verder natuurlijk hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Vele andere alle activiteiten en evenementen uh, die de aandacht verdienen. En nieuws natuurlijk. Uh, dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar je lokale zender ZFM. En ik kan me ook voorstellen dat je even richting het centrum gaat... want het is gezellig in Zandvoorts. Of pak gewoon even een strandje met het mooie weer. Maar neem je radio mee, want uh, wij zijn er tot aan vijf uur vanmiddag. Sam een hele goede middag en geniet van het uh, mooie zonnige voorjaarsweer wat we vanmiddag hebben. En de muziek van CNV met de Mary Jane Girls. Met het lekkere weer van vanmiddag kan je beter even naar buiten gaan, hè? In plaats van In My House, je de Mary Jane Girls uit de jaren tachtig met die zing om. ZFM niet alleen op radio, maar ook op tv. De het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En via Ziggo digitaal te ontvangen op kanaal 40. Het maakt kleiner in the te joh.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 Toch is dit wat mij betreft een van de leukere, platen van, van leukere stukken van deze plaats. Je Justin Timberlake en Signorita van alweer heel veel jaren geleden. Het is inmiddels 17.02 in Zandvoort. Goedemiddag. En we gaan aandacht besteden aan het Zandvoorts nieuws in het kort. Ja, heel kort deze keer. Heel kort. Maar goed, er zijn andere uh, nieuwsberichten die meer uh, aandacht uh, nodig hebben en uh, verdienen. Dus vandaar dat uh, we dat allemaal een beetje opgesplitst hebben. We gaan allereerst even terug naar gistermiddag en wel naar Bloemendaal. Een vrouw redt hond uit, Bloemendaal bij water, uit het water bij Bloemendaal aan zee. Een vrouw heeft gistermiddag een hond uit zee gered bij Bloemendaal aan zee. De hond kwam ver uit de kust in het water door, het, door de opkomende vloed. De baas kreeg het niet voor elkaar om met de hond naar de kant te komen. De baas bleef echter wel bij de hond in het koude, water, koude zeewater. Omstanders belden op een gegeven moment 112 omdat de hond en zijn baasje kopje onderdreigden te gaan. Hierop ondernam een vrouw actie en ging de zee in om de hond in haar armen te nemen en naar de kust te dragen. Nog voor de reddingsbrigade ter plaatse kwam, was de hond weer op het drogen. Hoe het met zijn baasjes, we gaan. Ver... Dat vermeldt het. nee, is niet belangrijk het artikel niet. Goed, Nederlandse kust is wederom populair bij de Duitsers en de Belgen. De Nederlandse kust is vorig jaar door 2,3 miljoen buitenlandse toeristen bezocht.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 Als voorbeelden worden genoemd restaurants met streekgerechten, excursies naar het achterland. bezoek aan historische bezienswaardigheden en verblijf in kleinschalige accommodaties. Daar, daar kan het volgende artikel heel goed op inspelen, want de Duitse bus gaat rechtstreeks naar Zandvoort. Daar wil ik het over hebben. De provincie Noord-Holland heeft afgelopen dinsdag 23 februari. aan Mijn Fernboes GmbH Flixbus. twee ontheffingen verleend voor het rijden van lange afstand en openbaar vervoer per bus van Alkmaar via Amsterdam-Eindhoven, Zevenen, Toverland, Venlo... naar de grens en Zandvoort via Haarlem-Amsterdam-Eindhoven-Roermond... naar de grens en vice versa. Het bedrijf wil begin maart starten met de exploitatie van deze lijnen. De provincie is op grond van artikel 29 Wet persoonsvervoer 2000 bevoegd... een ontheffing te verlenen op het verbod van het uitvoeren... van openbaar busvervoer zonder concessie. De gemeenten Alkmaar, Haarlem en Zandvoort en de huidige concessiehouder Connection hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de ontheffing. Flixbus kan per maart dit jaar de busdiensten starten... waarvoor zij ontheffing van, het, uh, van de concessieplicht heeft aangevraagd. Hiermee ontstaan nieuwe reismogelijkheden van en naar Noord-Holland... hetgeen natuurlijk vooral voor de Duitse toeristen zeer welkom zou zijn. Dus een vergroting van de bereikbaarheid van onze prachtige kust en ons dorp en onze hele kustlijn hier in Noord-Holland. Ja, en de verwachting is dat uh, deze bus zo uh, rond de zomer gaat rijden, dus... Nou, het kan helemaal niet stuk, hè. Meer toeristen naar Zandvoort uh, door de Flixbus en natuurlijk ook de palmbomen, hè? Vooral die niet te vergeten. Daar komen we straks nog wel even op. Ja, is goed. Horen <lacht> we straks. En straks eerst om half drie het CFM weerbericht met Weather With You. Walking round the room singing stormy way well.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 We stole the show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 Wij betreft een van de lekkerste platen van deze groep. Kijk De Stal de Show op de zaterdagmiddag bij CFM. Ja, gezellig centrum van Zandvoort. En het heeft niet alleen met het weer te maken... maar ook met het start van de Kids Adventure Week. Ja, luisteraars en kijkers, niet te vergeten. De Kids Adventure Week is vandaag van start gegaan. En mocht u in het centrum lopen, dan kan u dat ook niet zijn ontgaan. Want het barst van de activiteiten, met name voor de kids... De vijfde editie van de Kids Adventure Week in Zandvoort aan Zee... dat is dus vandaag tot en met 5 maart... heeft een bomvol programma met spannende sportieve, creatieve... en vooral leuke activiteiten voor de kinderen van alle leeftijden. En aan het roer staat natuurlijk de kinderburgemeester Gaia van der Molen... die gisteren officieel is geïnaugureerd... Ge, ja, om ervoor te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid deze week... De week werd afgetrapt vanmorgen met de officiële opening van, op het kantoor van het VVV Zandvoort... door de kinderburgemeester zelf. Met het doorknippen van het lint kunnen de festiviteiten, zijn de festiviteiten van start gegaan. Zo kun je op deze stoere zaterdag een bezoek brengen aan de scouting... kennis maken met de verschillende hulpdiensten op het zogenaamde Heldenplein... dat is het badhuisplein. Zelf rijden op een oxboard. Als je, is een oxboard is zo'n zo, zo, zo ding waar je dan op kan balanceren en echte rallywagens bekijken op het, kerk, uh, het Raadhuisplein. De verschillende dagen zijn ingedeeld op thema... en de activiteiten op deze dagen sluiten aan op dit thema. Op de sportieve zondag is onder andere een freestyle voetbalclinic... en kun je longboard skaten op de doodinsdag... is er een anti demo, een santa Crampy en een workshop... Glass Fusion. en op de vieze vrijdag mag je jouw eigen pannenkoek versieren... en meedoen met een chocoladeworkshop. In totaal zijn er ruim 60 activiteiten komende week... waarin de basisschoolkinderen aan mee kunnen doen. De hele week kun je gratis een stempelkaart afhalen bij het VVV Zandvoort. Met deze kaart kun je leuke kortingen of acties... bij de verschillende bedrijven in Zandvoort aan zee krijgen. Dus neem hem zeker even mee, zeker als je hem nog niet hebt... haal hem even op bij het VVV Zandvoort. De Kitchen Adventure Week wordt georganiseerd nog zoals gezegd vanaf vandaag... tot en met uh, zaterdag 5 maart in ons mooie Zandvoort. Voor het complete programma kijkt u op www.kidsadventureweek.nl www.kidsadventureweek.nl Punt. Punt. Zo is het, de Kids Adventure Week van start gegaan. En ja, die vieze vrijdag, hè? dat lijkt me wel leuk eh, trouwens, Albert <lacht> Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik neem maar een vrijdag, denk ik dan. Voor de vieze vrijdag bij de Kids Adventure Week zodat ik het CFM weerbericht, uh, die krijg je naar de volgende plaats. Iets te laat, maar hij komt eraan hoor, naar Madonna en Dress you up. You got Door de single uit uh, toch wel de betere tijd van uh, Madonna. We hebben het over de jaren 80 met onder meer de uh, singles like a virgin, material girl. En natuurlijk ook deze, die je net hoorde, dress you up. Uh. De ben Zo, het is uh, vier over half drie. Je hoeft niet te vertellen dat het vandaag mooi weer is, Albert <lacht> Jan. Want dat zien wij zelf wel. Nou, voor de onder u. <lacht> <lacht> Ga je gang met het weer. Die het gordijnen nog op. dus niet open hebben. <lacht> Vandaag zijn er flinke zonnige perioden en het blijft vooral droog. De wind waait uit het noordoosten en is matig over land en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar een graad of zes. De wind zal voor het gevoel wat kouder uh, maken. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder met hooguit wat sluierbewolking. Het blijft droog en bij een naar zwak tot matig afnemende noordoostenwind... daalt de temperatuur naar waarde enkele graden onder het vriespunt. Morgen schijnt ook de zon, maar er is ook vrij veel sluierbewolking... Het blijft echter wel droog en de noordoosten neemt weer toe naar matig overland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur stijgt naar een graad of zes. Maandag is het prachtig weer met een volop zonneschijn. Het blijft wederom droog en bij de meest matige noordoostenwind stijgt de temperatuur naar waarde van omstreeks de vijf graden. En tot slot, dinsdag. dinsdag krijgen we te maken met een storing en vanuit het westen gaat het regenen. Mogelijk wordt de regen eerst vooraf gegaan door smeltende sneeuw. De wind waait uit het zuiden en is vrij krachtig over land en hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. En de temperatuur stijgt uiteindelijk naar een graad of 6. Aldus Rico Schreuder. Nou, we moeten dus van het uh, mooi weer van vandaag in de komende dagen gaan genieten. Dat was het weer.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 Ik ben zo niet dat je weet.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 Plaat, hè? Deze van uh, Gersper Doel en Ik Neem Je Mee. Wil je trouwens meekijken in de studio? Dat kan via www.cfm-live.nl of love Breathe Breathe in the air Cherish small moment Cherish this breath Tomorrow's a new day for everyone was Voor het mooie weer zitten we vandaag ook in Salford gelukkig goed joh de follow the zon. Ja, die kennen we wel van een reclame, hè? Zandvoort. voor allemaal mooie, mooie zonnige plekjes, Albert jan Ja. ja wel. We noemen geen naam verder. Nee, maar de vakantieboekingen uh, stromen weer binnen. Dat bedoel ik. Het is echt de, de, de tijd van het jaar om je vakantie, zomervakantie te gaan boeken. Ja, SV Zandvoort heeft ook vakantie, want uh, ja, die, uh, die zijn een beetje klaar, hè? Ja, klopt. Vandaag heeft uh, SV Zandvoort vanwege een inhaalweekend uh, geen competitieverplichtingen. Dus helaas geen Joop van live in de uitzending. Maar wel gaan we even terugkijken naar vorige week zaterdagmiddag. Want SV Zandvoort heeft zich vorige week zaterdagmiddag verzekerd... van een plaats in de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. De Zandvoorters wonnen met de grootst mogelijke moeite... in blessuretijd van Jos Watergraafsmeer. De nestor van de ploeg, centrale verdediger Milan Berg belenkamp werd in de derde minuut van de blessuretijd de grote matchwinnaar. Hij raakte de bal als laatste uit een hoekschop... voordat het kleinoot achter de doelman Gus Bartolomé doel trof. Ondanks alle andere uitslagen die dag... Uh, is Zandvoort periodekampioen, Want dat heeft de Amsterdamse ploeg al in de eerste periode behaald. De Amsterdammers, dus buiten, uh, buitenveldig. Uh, even kijken, uh, behaald. De regelgever van de KNVB kent namelijk... maar één periodekampioenschap per ploeg per competitie toe. Dus vandaar dat de uh, SV Zandvoort een periodetitel B... heeft binnengehaald vorige week zaterdag... en mee kan gaan doen naar de na in de na voor promotie naar de tweede klasse... Oké, okay, goed nieuws dus uh, over SV Zandvoort. Ja, dan gaan we even naar uh, collega Willem toe. Willem van harte Ja. Hij heeft een uh, zware operatie uh, achter de rug. En is nou herstellende in het ziekenhuis. Nou, mocht hij inmiddels wel kunnen luisteren naar CFM. Laten we dat hopen. Dan uh, is deze speciaal voor jou, Willem. Hier is de ziel van Late Back. Ja, de Sunshine. Lekker in Zandvoort. Hier is Sunshine Reggae. Hey Willem. Deze was uh, speciaal voor jou. Je de en de sunshine reggae. Het is twaalf minuten voor drie uur. Ik zeg salvoort een middag en geniet van het lekkere voorjaarsweer. Ja heerlijk. Het is wel nog een beetje windy. Ja daar gaat deze plaat ook over. Uit de jaren 60 Association. Alsof we een zeezender zijn nu, uh, Albert-Jan, met dit soort muziek. Uit de jaren tachtig hoor je The Association en Windy. Het is tien minuten voor drie uur, over Windy gesproken. Uh, kunnen palmbomen daartegen, of niet? En jij begon er uh, ja, met weet het niet palmbomen, palmbomen. Ik bedoel, als de een 1 april een grap zou zijn, dan zijn ze wel mooi op tijd begonnen. Ja, goed hè. <laughs> maar, goed, maar het uh, is echt waar, volgens ja, mij. Zandvoort krijgt deze zomer namelijk een tropische boulevard. Vooruitlopend op een structurele verbetering van de openbare ruimte van de boulevard worden alvast diverse maatregelen uitgeprobeerd. Afgelopen jaar is een aantal kiosken en een uh, fit-circuit geplaatst. Dit jaar wordt het pakket uitgebreid met palmbomen, u hoort het goed. Het aanleggen van ek, uh, extra duin, verfraaiing van de muur van het Dolf, Dolf Vierama en er worden weer kiosken geplaatst. De maatregelen zouden nog voor de zomer uitgevoerd worden. Bewoners en bezoekers zullen onder andere via Facebook worden gevraagd... wat ze ervan vinden en die feedback wordt weer gebruikt... voor de plannen voor een structurele verbetering van de boulevard. In mei worden een stuk of twintig palmbomen geplaatst... om te kijken of vergroening van de boulevard gewenst is. De bomen worden gehuurd tot en met september. Aan de zeezijde van de boulevard en op de trappen van het van Venemaplein wordt extra duin aangebracht. Als dit bevalt, blijft het permanent liggen. De muur van het Dolvirama wordt gewit... waarna er weersbestendige fotowerken geprint op aluminium worden aangebracht. De afbeeldingen zullen de identiteit van Zandvoort tonen... met een blik naar het verleden, het heden en de toekomst. De proef met de kiosken bleek vorig jaar een succes. Daarom worden dit jaar opnieuw drie kiosken geplaatst. Omdat de kwaliteit en functionaliteit van de gebouwtjes vorig jaar te wensen overliet is nu gekozen voor kiosken met een hoogwaardige karakter. Zij bieden meer ruimte en zijn beter weerbestendigen. Ik zou zeggen op naar de zomerse tropische boulevard in Zandvoort. De verbetering van de boulevard is natuurlijk van harte welkom. Jawel, ja, dan krijg je gewoon zin in, hè, met dit mooie weer, palenboompje erbij, mooie witte muur. Wat willen we nou nog meer? En de zon schijnt in Zandvoort met de Mockingbird Hill. We zijn nog een beetje een Raadje Plaatje aan het doen uh, in de studio aan de Tolweg Tina. Wie zong dit ook weer? Weet ja. je het nog of niet? Nee. De Root Syndicate was dat. En de Mockingbird Hill. Alweer het ene en laatste plaatje. En over Raadje Plaatje nee. Plaat gesproken. Ja. Jimmy Bourne en uh, Spink, nou die wist je natuurlijk wel. Maar zometeen in het volgende uur, dan ga ik er eentje voor je draaien Albert-Jan. Ik denk niet dat je die raadt. Ik oh, ben benieuwd. Dus blijf luisteren naar CFM. Volgende uur zijn we er weer. Tot zo!